Making your mind up. And try to look as if you don't care this, But if you want to see some more, then the rules of the game will let you find the one you're looking for. And then you can show that you think you know you're making your mind up. Hele goedemorgen beste luisteraars. Bij weer een nieuwe aflevering van Goedemorgen Zandvoort op deze zonnige zaterdagochtend 12 februari 2022. Wat gaan we allemaal doen onder leiding uh, van de techniek koordraaier, muziek en jingles? Uh, de redactie is gedaan door meerdere mensen deze week, waaronder Ben Zonneveld en Gedi Rutte. Presentatie is in uh, handen van uh, gastpresentator Roy van Buringen ook, welkom. Goedemorgen. En uh, mijzelf, uh, Jelmer Koper, hoor je op dit moment.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 Um, uh, als afsluiting van het eerste uur... spreken we met Gerard Scholte om te kijken wat er nu allemaal speelt... in de februarimaand... in de Amsterdamse Waterleiding Duin. Dat is een druk programma... deze Goedemorgen Zandvoort. En, um, wat gaan ja, we het tweede uur doen? Het tweede uur gaan we ook weer uh, uh, veel doen. Um, en dan gaan we naar... Huiswerkexpert. Afterschool. En dan gaan we praten met... Uh, Jente en Emmy. Van uh, Royen. En... Um,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 Nou, door, Sommigen door die, die net binnenkomen, die kennen de taal dus helemaal niet. Nee, he, dat is logisch. En dan zeg ook, wacht eventjes tot je naar school gaat. He, want zodra de mensen op school zitten, he, krijgen ze boeken. En dat is dan vaak voor hen ook onbegrijpelijk. En dat, als je dan een taalkoos treft die zegt, van, nou, dat wil ik wel samen met je oefenen, zo'n les. He, dat is ook weer wat anders. Maar je hebt heel veel gradaties in wat zich als uh, anderstalig gemeldt.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 Het leren van Nederlands. Het is ooit, ooit gestart in Amsterdam. Toen, uh, ergens rond 2000, toen was de. Uh, constateerde men dat het, met name toen destijds Marokkaanse en Turkse vrouwen 600 uur les kregen. Dat was toen verplicht. En dat ze daarna met niemand meer Nederlands spraken. Ze verdwenen achter het aanrecht, om het zo te zeggen. Ja. En dat.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 dan heb je ook vaak een soort rem om, om Nederlands te gaan spreken. Stap voor die anderstaligen over die rem heen. Voor de Nederlanders zou ik willen zeggen... ga niet altijd gelijk Engels spreken, spreken met de mensen... want dan liever mm -hmm. ze onze taal helemaal nooit. Oké, okay, hartstikke goed. Uh, Joke van Looij van uh, de Taalcoaches. Wat dus plaatsvindt in Pluspunt... en daar kun je ook aanmelden als je geïnteresseerd bent. Uh, dank u wel. graag okay, uh, aangedaan.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 Want deze tijd is toch zo jachtig, laat uw spanningen tot uit. de buitenlucht verandert uw humeur. Het maakt niet uit wat je doet in je vrije tijd, want Nederland heeft mooie plekjes overal. De natuur biedt zoveel dingen, blijf niet zitten en ga mee, als de zon schijnt stemt dat iedereen te bree.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 ja, trekken we een beetje bij het pad weg uit het zicht en dan uh, leggen we er wat uh, blad uh, overheen. En dan, ja, de, de, dan doet de natuur doet de rest. En uh, ja, wij noemen dat wel, dood doet leven. Ja. Weet je wel? Want ik zag net ook, kwamen we eraan bij een, een het ja, die, er sterk van sterk vermagerd Gewoon, ja, dit, er is niks meer te vinden voor ze.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 extra druk. Hè? We, hadden, we hadden beveiligers bij elke ingang hadden bestaan. We hadden verkeersregelaars waar ze op een gegeven moment nodig hier bij het Zandvoortselaan, bij de Oase en bij, bij Pannenland richting Vogelenzang. Want uh, het, ja, die weggetjes, die, de verkeerplaatsen, konden soms de auto's niet aan. Maar uiteindelijk hebben we dat door, uh, door die extra maatregelen nou, in goede banen weten te leiden.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 the hill And the town lit up The world got still I'm learning to fly But I ain't got wings Coming down Is the hardest thing with well, the good old And the rocks may melt And the sea may burn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 Get there Waiting to fly Around the cloud